Kijk nou, er komt, er, er reist, moet on bij ons een vraag opkomen. Is het nou so zo dat de lieve Heer moest ons opzadelen met zo'n intellectuele, zo moeilijke, moeilijk te, begrijp, te, begrijpelijk, te begrijpen en systeem van het heelal? Hij wilde toch alles... En hebben dat wij in en, en eerlijk zijn. Ja of niet? In eerlijkheid en openlijkheid en alles hebben we niets meer nodig. Hoe komt het nou dat wij zo so toch wel... Zo so moeilijk is dat Marco zegt: nou zelfs mijn vrouw zou niets begrijpen. No. Ze heeft een top een intellectuele vrouw. Dat is wel. Maar mijn vrouw zou niet snappen. Natuurlijk dat jij... Natuurlijk dat je het advantage. Over haar natuurlijk niet. In, in, in, in. <laughs> maar ik bedoel, iedereen zou zeggen, nou, Kabbalah is zo so moeilijk, zo so ingewikkeld, ja of niet? Zo so, kijk nou hoeveel, hoeveel moeten wij bloederen, het is al bijna honderd, honderd lessen, zoger die we hebben. En geloof me, nergens in de wereld komen ze zo so ver als wij zijn gekomen, ondanks het feit dat wij niets begrepen, eigenlijk. <laughs> maar hoe komt het allemaal die tekeningen en dat en dat en iedereen zegt dat dit ondoordringbaar is etcetera. en zoger is helemaal bedekt en verborgen gelegen, honderdduizenden jaren hoe, maar hoe komt het? Ja? hoe komt het dat het zo moeilijk is is het nou en nu is het en was het altijd alleen aan de enkelingen voorgehouden ja, of niet? De enkelingen alleen konden die Kabbalah doordringen daarin. Hoe komt het? Oorspronkelijk, natuurlijk, was het eenvoudig. Al die dingen wat wij leren, als het ware, oorspronkelijk was het niet nodig. Alles was de eerste mens, Adam, zou hij niet zonder, is staat geschreven, hij kon zien. Van één uiteinde van de wereld van het heelal naar een ander. Hij, had, hij was vol van de zeerantie in zichzelf. Alle zes uiteinden waren in hem. Hij had het niet nodig. Hij heeft ook dat meegekregen. Hij heeft ook een boek gekregen. Ook een in instructie. Maar hij kon het gewoon automatisch. Ze hadden de verbondenheid niet, eerst niet geschonden. En als het niet geschonden is, dan is het alles werk perfect. Maar daarna gingen ze zondigen. Eén zonde naar een andere zonde. Kijk naar de eerste zonde, wat er gebeurde na de eerste zonde. En de mens schuilde zich met zijn vrouw. Hij school zich achter de busjes, achter de. Ja, achter de bushes, achter de struiken. Hij school, hij school zich voor Hashem. Voor het aangezicht van het licht. Hij schoold zichzelf. Ja? For, for ja, hem. Waarom? Wat betekent niet dat de schepper van hem zichzelf had verborgen. Maar de mens zelf verborg zichzelf van het licht. Ja, duidelijk. En dan nog meer, meer uh, allerlei technieken, et cetera, et cetera. En zo komen we tot de mens in onze tijd, wanneer je helemaal tot aan zijn oren vol is, heeft zichzelf allerlei kennis bedekt zichzelf bedekte zichzelf, allemaal aan de tijd gebonden ideeën, et cetera et cetera, nou waar is de plaats voor en dan heb je dan over schepper, spreek je dan allerlei constructies moeilijke allemaal constructies maar dan hebben we ook natuurlijk zoiets so nodig niet om de complexiteit maar om door die complexiteit, die complexiteit, als het ware schijnbare complexiteit, te komen tot een fout. De Kabbalah moet ons leiden naar absolute eenvoud. Want hoe, hoe dieper je leert dat, hoe meer hoe hoe meer zie je dat als het eenheid, als één, een, als het eenvoudig is. Hoe dichter kom je als het ware, in jouw eigen relatie, tot het Licht dat enkelvoudig licht is. Leuk? Dus het pluralisme bestaat op zichzelf laag, maar tegelijkertijd je dan kan binnen jezelf dat weer piramidaal brengen dat terug naar alles, terugbrengen naar de bron. En dan heb je dan geen tegenstrijdigheid. Dat is wat wij leren. Dus aan de ene kant, aan de linkerkant schijnt het, dat al die schema's allerlei constructies wat wij, waar we het over spreken aan de rechterkant moet je hebben een fout genialiteit is een fout onthoud het erg goed, alles wat geniaal is, is een fout Eén fout, denk ik een, Eén, fout. Eén fout, precies Eén fout, maar dan Eén fout, erg goed Duidelijk, enkelvoud, een, enkelvoud, eenvoud, fout, maar een goede, eenvoud, uiteindelijk. En dat moet je combineren. En dat moet je combineren. Aan de ene kant moet je het eenvoud hebben, absolute eenvoud, aan de rechterkant. En aan de, aan de linkerkant moet je die alle piramides zien, al die verbondenheden, alles, complexiteit daarvan daar, euh, zien. Al die twee moet je combineren. Niet alleen één, één, dan wordt het alleen maar zitten en niets doen, niets doen. Niet ja. Maar wij yeah, moeten dat... Oké. Okay. Okay. Uh, de regel 25. En nu graag uh, absolut, de absolute concentratie. Deze concentratie zal je in de moeilijke situatie altijd zal helpen, altijd zal je reding geven, wat je hier op de zogerlessen opbrengt, die absolute speciale concentratie zal je dan redden in de moeilijke situatie, dan ga je dat zonder dat jij zal daaraan denken dan zal je dan willen hulp, en die hulp die komt dan die concentraties die jij opgebouwd hebt nu. Onbewust en eenvoudig. 25. Weze sheomer Omer, de Itchazun, Kama, Kol, 26 de Hura, de Hainu, shekol Zacharim bij Israël Mietraïm 27 Lefanega Ume Kablim Mimena Let op wat je ons vertelt 25 We Merendatis Vadhei Dat is wat hij zogar zegt op In het uur in de tijd, de het hazoon kama hol de hura, wanneer al het mannelijke voor haar verschijnt voor de nukwa. 26. De haino, dat wil zeggen: Shekola ze harim bij Israël met dat al het mannelijke van Israël verschijnen voor haar. 27 Ome kablim mimena en ontvangen van haar van die malgoed maar dan die malgoed van die Malchut die staat in in in de hoge op de plaats van de omhuld de hoge ima, dan en dat is natuurlijk op die drie speciale gefeestdagen, ja van wanneer de, de heet het re, regel dat de op drie drie ja? regeling dat is elke regel en dan hebben we ook in de, in de hebben we ook geleerd dat de gimatria ook in de, van de regel hebben we ook geleerd van in de Ets dus het is dus op drie speciale feesten per jaar drie speciale gelegenheden elke mannelijke staat moet komen naar de tempel naar Jeruzalem, et cetera. Daar, sla, daar slaat het op. Want op die dagen is het maar goed schijnt vanuit die IMA. En daarom wordt het ook gezegd dat zij het van haar kunnen ontvangen. Dat betekent natuurlijk niet dat je moet absoluut moet gaan naar mensen, moet gaan naar, naar, naar Jeruzalem, natuurlijk, want zij doen het ook fysiek. Let op. We daar ikre Adon klomar achten twintig. She'aze eina Nikret Bashem adni shihih vhinat 29 Nikiva nekiva ela vashem Adon shihu zahar letop. Vadisek Veda ikrei Adon en zij deze zey heet Adon Adon is it man like Klomar, that will say him. Adon is here Adon And Klomar, that will say 28 Sheaz Eina nekret Bashem Adni, that say Dan Niet In de name Adni hate, Adni That is the Nuka, when he Adni hate When you know shefkin kiva. that is the naam van de Malchut, die Adni heet, that is a vrouwelijke naam. Van de Malchut. This is the naam van de Malchut Adni is a vrouwelijke naam. Maar and kijk now that word adni. What zit daarin? Adni. Okay, now that is dancing. Uh, what wij noemen dat adonae, yeah? Maar that's adni. Kijk naar Aleph, Dalet, Nun en Jud. Wat zit daarin? Het woord Din zit ook daarin. Zie je, Din. Ja, als je dan, ja, de da, Dalet Om, omdraait. Dan Din ook zit ook daarin. Din. Dus de malgoed, daarom dan herken je dan dat het wel malgoed is. Kun je ook zeggen Adni Ad, Adon Nekeva? No, nee, that is dan Adni, Adni is the fraulike Malchut, Malchut when he is ob harich platzis then he is Adni <coughs> ok, mar vanir the Malchut mar ze he is then Adon, mar Heidan in the name Adon Shehu Zachar ze he is then not Adni, mar Adon Adon betekent here and when is that? wanneer die malgoed stijgt op naar de ima, de hoge ima. Ja, dus vanaf Gazé en naar boven. Dan heet zij Adam. En, en dat is het mannelijke. En kijk, nou, we hebben geleerd van hey, de mannelijke kunnen we geven. De malgoed is vrouwelijk, ja? Hoe kan wel goed geven op haar eigen positie als vrouwelijke? Kan niet. Dan doet zij twee opstegingen. Eerst komt zij één opsteging. Zij krijgt dan de Gogma. Want al de kinderen willen Gogma hebben. Ja, alles wil Gogma hebben. Want hoe lager je komt, hoe zwaardere wensen zijn. Zo, hoe meer te kort, ja? Hoe naar beneden, hoe meer naar beneden je komt, hoe meer tekort is. Ja of niet, waarom? Hoe zwaardere wensen zijn er. Hoe hoger kom je, hoe meer licht is er en de lichtere wensen. Eigenlijk, minder onvolmaaktheid. Hoe meer onvolmaaktheid, hoe meer zwaardere wensen zijn, hoe meer licht heb je nodig. Dus heb je is kom je dan voor de gochma, ze willen gochma eten. Ja, dan de wel op haar eigen plaats kan iets schrijven. Dan steekt ze op naar eerste opsteking und zij de eerste en ontvangt ze de Chogma. Maar de Chogma is net als de. hoe heet het, Als de. gevroren als ijs, kan je niet geven. Dan steekt ze ook op nog naar de hogere Bina. Ja? En daar kan ze, heeft ze dan en Chesedim en Chogma. Nu kan ze wel geven. Maar dan ze is ze in de positie van een mannelijke. Dan kan ze geven dat. Maar ik had nog verder om ze uitleggen. mipnei hoe mi pnei dertig. Scheina kaimale sheila od. Ki een in yan aliaat eenen dertig man no hege od ba. We al ken nechevet leze harleto, hoe hij ons dat vertelt. Uh, vertelt we hoe, en dat is, waarom ze, heet, waarom ze is nu manlijk, waarom ze heet nu Adon, die maal goed, hoe, we hoe, en dat is, omdat dertag scheen naam, schee omdat zij niet meer onderhevig is aan de vraag, Ze heeft geen man meer. Geen, meer, geen man meer mogelijk is om daar nog uit te brengen, want ze heeft alles, waarom hebben man nog nodig als ze dan, ik bedoel, ja, de, waarom heb je nog vraag nodig, man, opbrengen, als je alles hebt. Die een, in Jan Aliat man, kijk nou wat hij zegt, want er is geen kwestie van het opstegen van de van man, 31, nou heb ik want daar bij haar is niet meer, geen plaats meer, voor het opstegen van de man. Wanneer de noek was staat, boven de Gezé van de origant dus bij de hogere, wanneer zij omkleidt, om omhult om de hogere ima, dan heeft ze geen man meer nodig. We alken en daarom, negen ze daarom wordt zij geacht als het mannelijke. Punt. Nog een klein stukje. Wezé, Shomer, 32. Hinei Aron Habrit Adon Kol Arts. We sho omer dat is wat hij zegt en dat is een zeg dat een citaat uit de Torah. uit de Psalm. Hinei Hinei Aron Habrit hier. Dat is Aron-Habrit. Aron is de the, is, is the Ark. Habrit is verbond. De ark, ark van verbond. Eigenlijk En Brit is verbond. En Brit betekent, Brit betekent ook Yesod. En Aron is dan het... Is, is Ark. Malgoed, precies. Wat? Malgoed die... Zeer in zichzelf opneemt. Het is net als Ark, die Ark van Verbond. Wat betekent Ark van Verbond? Dat betekent zo'n soort kast. En in die kast wordt de Torah gelegd. De kast is dan weer de Malchut. En in de Malchut komt de yesod van de Zeerlandpien. Want Malchut heeft op zichzelf niets. Duidelijk. En daarom, toen de... En daarom, daarom is alleen maar malchut toen de Romeinen kwamen daar ja en de Grieken toen kwamen daar in de in tempel de eerste tempel en de tweede tempel toen geen Torah was daar en ze kwamen daar dat was niets daar te vinden. Ze dachten wat is voor heiligheid daar is de heiligheid daar. Als er geen Ziraphien daar is, dan heeft niets mal goed. nee heeft niets van zichzelf. Duidelijk. Wat zit in de de yesod? Van de of oftewel de Torah. Het verbond, dat is wat zit in die ark. Dat is dan de symbolen, wat het was in de tempel. Kijk okay, nou wat hij zegt. We dat is wat hij zegt, de psalm zegt. Hinei, breed, zie hier, dat is de ark van het verbond. Adon kola arets, de Heer over de hele aarde. Dubbele punt. Aron, 33. Nekra Hanukwa, ki hajisod, de zeren pin, ani kraabrit, aja ail pa, kijk naar nou wat hij zegt, dubbele punt. Aron, nikra Hanukwa, aron, dus dat ik de, de, de ark, 33. Nekra Hanukwa, dat is het vrouwelijk, dat is de nukwa. Ki ha jesot de zeer van de de jesot van de zeeranpien, anpin, hanikra brit, die brit heet, dus het, het verbond. Ailba kwam, kwam haar binnen, oftewel de Torah wordt ook daar geplaatst, Torahrol was geplaatst daar, hier in de tempel, drie, uh, punt 34, 34. Erg belangrijk nu het, tot het einde van deze, van de, deze ott. Erg belangrijk om ons goed te concentreren. Want hier komt het resume van alles. Harei, shakatuv, mechane, et, anukwa, basem, 35. Adon, kolha, arets, shehu, shem, zachar. Harei, zihir hier. dat het heilige schreef. Mechane, nukwa numt de nukwa, beshem in de nam, 35. Adon, kola, ares, de hier over de hele aarde. En dat is mannelijke. Adon is manlijke. Ook, okay, precies, ook. Okay. Maar dan dat voorlopig laat ik het natuurlijk. Adon, kola, ares. Adon, en dan heb je nog <coughs> Kol, dat is dan Ziranpien, inderdaad. Je soort van de Ziranpien. En Harets is ook mal goed. Maar dan, Shehu uh, Shema Zachar, dat is de naam van het mannelijke. Adon is het mannelijke. Inderdaad, het is zo wat je zegt, maar ik wil, ik wil nu nog niet daarin, daar, daar, daar, daarin komen. We ze schommer. Kedin, 36. Nafakat fakat hei. We ailat. Jud. En dat is wat is overzicht zegt. Kedin, en dan, 36. Nafakat fakat hei. De hei van de naam. De hei valt. De hei uitgaat. We ailat, Jud. En de Juud komt in de plaats daarvan, in de plaats van de Hei te staan. Wat betekent dat? Dubbele punt. Ainu Hei Dima 37 Na fakat mi menna Ki Hei Zo Dima More Mora, mora is Shehi 38. Kaima Le Kanal Shapirusha Ma Yadat Yadat Zeven, negen Sorry, we Ha, chula. Satim kivek admita Ayensham. Punt letop op. punt zes in dertig. Hij Hei, de letter Hey Dima fandinamma van de Nukwa. Eerst was de Nukwa, hebben we gezien, ja. Had de naam Ma gekregen waar? Toen zij was in de, in de tuna of bekleedde de Tfuna. Zij was dan Ma. En Ma betekent dat zij was nog onder, onderworpen aan de, onderhevig aan de vraagstelling. En dan zegt hij nu. dat wil zeggen, hij hey, de Ma. De laatste letter hij hey, van de naam van de Nukwa, Ma. 37. Na mi mena ging uit van haar. Ki hei zo de ma mora. Want deze letter hei van de naam ma leert. verweest, leert. Shehi 38. Kaimel Dat zei de nukwa Kaimel is onderhevig onder aan de vraag. Dus niet volmaakt. kanal zoals boven gezegd werd. Shepirusha, maar Shepirusha, dat dat betekent. Waarom is het, waarom ze is nog onderhevig aan de vraag? Dat het betekent, zoals Rabbi Elazar had gezegd. Maa ja dat. Nee, oké, okay, nou de nee, Nukwa is nu opgestegen. Daar ma, naar de Tuna. En hij had gezegd. Nou, ze kreeg wel de honderd zegeningen. Oké, okay, maar Maya ja dat. Wat valt het hier te begrijpen? Nu in deze toestand. eh uh, ja, maperspast, maperspasta, data, wat valt het onderzoeken, herinner je nog, hij had gezegd. Dus wanneer de noekwa staat alleen maar bekleed, dit funa, dan is het nog niet... Wat heb je eraan? Da, ja, wat heb je eraan? Dat is nog niet, je kan het niet bevatten. Want de bevatting komt alleen maar wanneer Chokma is omhuld met chassadim. Dat is de, de, de bevatting. Onthoud het erg goed. Dat is de bevatting. En And niet anders. Uh, We goelen 39. Ha, goelen staat in het zoals zoals Rab, Rabbi Lazar had uh, uh, gezegd. Alles staat toch, toch uh, verhuld, zoals oorspronkelijk, zoals, zoals in het begin het was. Herinner je, hij zei, zoals in het begin. Was, en dan herinner je wat hij had ons gezegd. Zoals in het begin. Zoals in de uitgangssituatie van de jirsut, Ja, De uitgangssituatie van de Jirsut is onder de borst. Onder de borst van de Arigampin. Daar is de plaats van me. Van de vraagstelling. Maar mij, omdat het benaar is. Maar wel goed. Die staat dan in de, in de oh, oh, die bekleden. Van nou, die heeft de naam ma. Het is ook dus onderhevig aan de vraag. veertig 40, Sheheedema, Mora al alesheela, Daru, zie hier, dat de letter He van de naam Ma, van de malchut. Mora leert, al alesheela, leert over de vraagstelling, over het onder, onderhevig zijn aan de vraag, dus dat het man nog opgebracht kan worden punt omer, de eerste regel van de linkerkolom. De hei zo de ma na fakat mimena ve ailat yut dimkom twei hey wenikrami kmo ima punt onderaan 40 de rechterkolom. kolom ve omer nei zegt de eerste regel links. De hei zo de mad dat de letter hei, dat deze letter hei van de naam ma. Na mimena me Valt, eh, gaat er, komt eruit. Gaat eruit daarvan, van die, die mal goed. We ali, we ailat, jut, bij me kom. En der kom binnen in plaats daarvan komt Jut bij me kom in plaats van de Hei. Twee. Wene krami, kmo ima, en dan heet ze mi, zoals ima. Dus, die, mal, die ma, die nu was nu, die nu, die mal goed, die steeg op eerst naar de tfuna, ja of niet? Dan krijgt ze de naam ma. En ma is al flink, want ze, ma, zoals de wijze hadden gezegd, is mea, is honderd. Zij krijgt dan honderd zegeningen. Maar het is hier nog uh, onderhevig aan de vraag. Zij is nu nog hier bevroren. Ja, bevroren uh, als water dat bevroren is. Zij kan het niet geven. De hele, het hele verlangen van die maalgoed is te geven aan de lager. Zelf ontvangen te geven. Nou, dan steekt zij op naar de IMA en dan, wanneer ze steekt naar de op, naar de ima, dan de hey verandert in jude, want jude is, wat is jude? Gochma, ja, of niet? Jude, gochma, hoch, dan zij wordt dan, word dan mi, als ima boven, want ima boven is ook mi. Het is wel anders dan mi van jesuit, want mi van jesuit betekent hier dat het nog vraagstelling mogelijk is. Maar boven bij de ima, is ook die heeft ook Elohim, de naam van Elohim, boven. Maar dan is Mi is wel verbonden met binazir en goed. boven. Heb je dan volledige naam? Maar dan Ima is is Mi. En dan wordt de nukwa wordt net als Mi. De nukwa die nu komt daar, die in plaats van de Hei wordt het wordt het Verkrijgt ze dan Jood? En zij wordt dan net zo. Al, ze wordt als Ima. Ze gaat als Ima. Waarom? Als een lagere komt naar een hogere. Gaat bekleden de hogere op, op de traptreden van de hogere. Dan wordt die als hogere. Maar, als, als een lagere komt naar een hogere. Dan de lagere wordt als hogere. Ja? Als een lagere komt naar een hogere. Wordt ze natuurlijk als hogere. En nog in de laatste zin. We as dan komen goede vragen. We as yit baniat bish, bishma dri elokim kmo ima. Oh en dan komt dan de gewenste toestand. We as yit baniat en dan wordt zij opgebouwd dinukwa bishma elokim elokim in dinam elokim. Kmo ima net zoals ima. New pass for greater dan de naam elokim. Waarbij alle lettertjes werken. Ja, dus im werkt. En de binase. En Eile. Werkt ook mee. Alles virot, ja, dus alle, wo, alle letters van de Elohim. Worden dan bij die. Bij die Malchut. Wanneer de Malchut komt. Naar, naar de Ima. Steigt ook naar de Ima, op naar de Ima. Dan heeft ze hele naam Elohim. Daar verwezenlijkt. Want zij had bij de jirsut, toen ze nog in jirsut stond, in het vona, had zij alleen maar wat? Had zij alleen maar verkregen de bina, ze heranpinen, maar goed. Dus de, de laten we zeggen, de het licht van Chokma, Chokma, waar geen chassadin. Maar nu kwam zij omhoog en zij gaat boven. Wie gaat zij dan bekleden? De ima, ja of niet? Vrouwelijke, vrouwelijke gaat ze omkleden. En de boven, de Ima, is anders dan, dan Jersut. Ja, anders dan Tfuna. Tfuna die wil Chogma. Voor de Malchut. En Ima boven is wat? Chassadim. Dan ontvangen ze dan Chassadim. Ima, is je dat? Iedereen ziet het nu. Wat gaat dan boven, bij de hogere Ima, wat gaat de Malchut nu omhullen? Oh, hij gaat omhullen de Ima. Ja, de hoge Ima. En de hoge Ima is chassadim. Dan gaat ze, nu wordt ze, doordrongen. Iedereen ziet het. Dus zij gaat omhullen, wordt ze dan als, uh, als uh, lampenkap. Zij heeft gochma die mal goed. En van binnen haar schijnt de hoge Ima. En hoge Ima is haar eigenschap. Is chassadim. En dan gaat zij dan ontvangen van haar chassadim, alle chassadim gaat doordromen die, die, uh, die, malchut. En dan ontvangt zij ook dan de, de im, de benaze rampinnen malchut ontving zij van de tvona. En im, im ontvangt zij van de hoge ima, dan heet ze nu bij de bij haar opstegen naar de aboima heeft ze nu im plus de eile. Samen wordt het elokim. Dan heeft ze de B in haar im door haar im ontvangt ze Chassadim en door de binaz door eile ontvangt ze chokma. En nu gaat en nu hebben we vijf kelim en alles gaat nu staan komt te staan op de juiste plaats. Hoe? Ho, waar staan nu welke lichten? Nu? Iedereen ziet mijn vraag, iedereen hoort mijn vraag. To, wanneer de Malchut stond in de Yersut? Wanneer de Malchut bekleedde dit Funa, bekleedde dit Funa? <coughs> wat had zij dan? Zij had alleen de, de ze had licht van de Bina, Serapine en Malchut, van de, onderstel, ja, van de onderstel, van de Kelim van de van de van de, de, de twona, of the well ze had lichten pin lichten uh, gar lichten, de, zwaar, de, de hoge lichten had ze in in kilim van uh, onderste kilim van de twona van in de, in de kilim maar goed. ja of niet nu kom ze naar boven naar gaat ze omhullen die hoge bina, hoge ima. En van die hoge ima ontvangt ze dan de kilim, als het ware in een licht van, en ook natuurlijk in haar kilim ook, in im. Ja, in de, in de, uh, de als ze altijd zeggen, ketterchochma. Met de lichten, met welke lichten? Met lichten chassadim. Maar nu, we die worden verbonden. Die im, im, die vergelijkt ze boven, plus die b, plus die, oftewel im boven, en die alle, die hat de ele, die hij zei al eerder had ontvangen, dan nu heeft ze dan vijf kilim, elo-kim heeft ze nu vijf kilim. En nu, hoe zitten de lichten in die kilim? En nu, precies, alle vijf, maar als alle vijf worden, dan. Gaan de lichten andersom zit het daarin. Hoe? Hoe? Kijk, eerst waren de lichten die van de, die, behoor, die door de, in de eerste Kilim, welke kilim? Onderstel, onderstel van de kilim. Ja of niet? Binazeren pinnenmalhut. Met de lichten hochma, oftewel lichten gar. Nu krijg ze dan eh, in de Hoge ima, in, de ima, in de hoge Ima kreeg ze dan chassadim en de kilim im. Ja? Dus keter chochma. Met de lichten. Nee, met de lichten. Daar nog niet. Daar lichten kreeg ze chassadim. Mm -hmm. Apart. Maar nu kreeg ze, nu gaan ze verbonden, met elkaar verbonden worden. De kilim, zij had losgekregen. Eerst Chokma. In de onderste kilim, natuurlijk, dat klopt. En daar kreeg ze boven ook los. In de im, in haar eerste twee wat zij gekregen had. Alleen chassadim. Maar nu, als die twee verbonden met elkaar worden, die twee delen. dan gaan ze, de, de lichten gaan omdraaien zichzelf. Iedereen ziet it het? It? Hoe? Nu, was het zo dat de kilim. dat. Eerst was het zo, ze had Chokma in de lachere kilim, en nu krijgt ze dan Chassadim in de hogere kilim. Maar wanneer die twee verbonden worden, dat is net ook, wij, wij moeten het ook doen. Wanneer het al verbonden, terwijl het gecorrigeerd wordt, dan is het zo. Maar wanneer het verbonden met elkaar is, wanneer vijf kilim zijn er, dan is het anders toch of niet? Dan beneden hebben wij welke, welke lichten hebben wij dan beneden? Lichtere, lichtere lichten, ja of niet? Dan komen de, als het ware, de lichten die beneden waren, die komen naar boven. Waarom? In de kli nee, in de kli mal, goed. mal goed, welke moet licht zitten? Nee, precies. Duidelijk ja. goed wat ik zeg. Dus dan de lichten, daarvoor was het daar, in de mal was welke licht was daar in de mal goed, daarvoor? Jehida precies. En in de ja, duidelijk. En Ziranpin was Chaya. En in, in, in yeah? de Bina was Neshama. Duidelijk. Oftewel ligt in de Kilim Eile ook als in de naam van Elokim. Nou, nu zitten ze nu new in de hoge Bina. Dan hebben we nu alle, laten we zeggen gewoon in, in, in, in plaats van Elokim zeggen we gewoon Keterhokma Bina Ziranpin en Malchut. Ja? Nou, vroeger, daarvoor, in de jirsut, zaten ze in de bena en zeer aan binnen, welke lichten, zoals je zei, de zware lichten, dus Yeshida, gaya en neshama. En nu verkregen ze nog ketter met de lichten van nefers en ro. Geweldig, maar apart klopt het. Maar wanneer nu ze met elkaar verbonden zijn, nu vijf kilim, nou dan, alles komt weer op zijn eigen plaats. Dus dus de lichten, die onderste lichten, die trekken omhoog, en de onderste, bovenste lichten, die zwaarder zijn, ja of niet? De licht nefesh is toch wel zwaarder, ik bedoel, meer vertroebeld dan de licht Roog, ja of niet? En de neshama is nog fijner dan, dan duidelijk, dan betekent dat de lichten, bovenste lichten, euh, nefesh en roog, die zakken natuurlijk naar beneden. Nefesh komt waar naartoe? Nefesh komt nu. Precies, komt van de Kogma, van de Kli. Keter Kogma, ja? Keter Kogma, met de lichten. Waar lichten? Hadden ze lichten? Keter Kogma, verkregen ze dan, met de lichten. Neversroer. Nou, dus, de Nevers nu gaat vertrekken van de, van de Kli Kogma. En die gaat naar beneden, naar de. Hè? Nee, twee. Nevers en. Nee, maar dan de verse, waar ligt het? Daar waar boven waren twee kilim, ketter en gochma, Met twee lichten. Welke lichten? Nefesh en roeg. Waar ligt het nefesh en waar ligt het roeg? Nee. Nee. Eerst, lager. Wie is lager? Eerst komt wie? Kilim binnen. Wie komt eerst? nefesh, nefesh? Welke licht komt eerst? Twee kilim zijn er. Kli, ketter, kli, ketter, kli, ketter en kli. Gochma, hoort iedereen ze? Wie is, wie is onder wie? Wie eerst komt? Wie komt eerst. Wie eerst binnen? Ja. Nou, waarom zeg je dan? Dan nevers komt eerst. Wacht maar even, wacht maar even. Eerst komt nevers in de klieketter, ja of niet? Omdat er is geen plaats meer voor iets anders. Maar dan komt. De, komt hebben we nog geen klieklier? Gochma. Dan daalt het licht nevers naar de klieghochma en komt, komt boven, komt de ruach naar binnen. Nou, die twee lichten. En nu, als gevolg van die volledige correctie, hebben wij nu boven vijf kilim van malchut opgebouwd. Uiteindelijk, ja. Iedereen hoort wat ik zeg. In de jirsut was het alleen maar, in de jirsut was de Benukwa had alleen maar de, dat onderstel van de kilim opgebouwd. In de, in de bo, ho, bovenste binar kregen ze ook nog volledig lichten ook van de van de, van de nee, lichten moet je goed kijken waar het waar lichten spraken van lichten en waar van kilim zijn. Dus boven kreeg ze dan uh, lichten van chassadim, nefes en roch. Dat is dan en die komen dan in de kilim van ketter en Hochma binnen. Maar nu, omdat daar waren niet meer kilim. En maar nu wordt het vijf kilim, gaan ze met elkaar verbonden worden. Dan gaat, precies, dan gaat het licht nevers van de kli Hochma. Speel daarmee, je zal zien, het is er eenvoudig, eenvoudig. Maar alleen een beetje spelen daarmee. Je zal zien hoe geweldig, eenvoudig is het. Je gaat het alles voelen, precies hoe dat smaakt. Nou, licht nevers komt nu van de kliegog, maar daalt naar beneden, ja of niet? Naar zijn eigen plaats. Als er vijf kilim zijn, er, dan de nevers komt terug, komt gewoon daalt naar zijn eigen plaats. Waar? Naar de malgoed. Dan het licht uh, roeg, die nu op dat moment was in de Klee, in de ja of niet, boven, die daalt ook terug, helemaal naar beneden, naar de klee en, en die twee, en die twee lichten, die waren, die waren in de, maar goed, in de zeerandpien, die stegen omhoog natuurlijk. En dan ook weer in de, vol, in de andere volgorde. Dus, uiteindelijk is het zo, so, dat de in de ketter, ja, van die vijf kilim die mal goed heeft, Indicators see it. At light, you see In the chokma, see that it is higher. In the neshama, see in the in the binah, see neshama, and in the zirupin, see ruach, and in the malchut, see nefesh. And that is the given state Then, can all this, in the state, can the malchut then that light? Doorgeven. Aan alle andere, alle dorstigen, komen naar mij toe. Dat is, dat is de toestand waarover, ges, waarover gesproken wordt. Wie dorst heeft, komen naar, kom naar mij toe. Ja. Ik geef het aan iedereen. Zo, so, is, is, uit die toestand wordt het gesproken. Ja, duidelijk wie dat is. Dat is het licht. Dat is die maalgoed die opgestegen was naar de binnen. Normaal goed, die opgestegen naar de Bina. Dat betekent lopen boven wateren. Duidelijk. Wateren bestaan hoge wateren en lage wateren. Dus dat betekent boven de borst. Daar zijn alleen maar wateren. Boven wateren. En dat is onderste water. Dus al alles die alles symboliek zal je ook begrijpen. Wat betekent dat? Vanuit de vanuit leer zal je het alles begrijpen. Want dat is alles uit de Torah genomen. En de Torah wordt alleen door de Kabbalah kunnen wij ervaren. we ervaren. is Net of jij dat neemt als het ware het licht op je tand. Ja, je, dat specialist die kan het op, je, op zijn tand uh, proeven. Net als een muntje kan je. Zo'n uh, ja, so specialist kan gewoon op, ja, aan, die, aan zijn tand proeven. Heb so ja. ja. ja. ja. ja. ja. nee, je dat zo'n uitdrukking? Aan het aanvoelen. Ja? Nee, betekent dat jij het kan. Aan het dan kan je dat smaken, je kan het zien, de kwaliteit, en dat is iets wat de Torah is, op die manier is het, kunnen we dat via de lichten, kan je alleen maar zien de Torah. Anders worden begrepen geen, niemand in onze tijd, ik zeg het jullie, ik wil niet zweren, je mag niet zweren, anders zou ik zweren, niemand in onze <laughs> <laughs> okay. yeah. Niemand in onze tijd begrijpt iets van de Torah. Niemand het is niet, dat niet gegeven. Waarom, dit? Waarom is het zo? De Torah, ja, de Torah is pas echt psat eenvoudige betekenis, zoals Abraham ging daarna toe. Dat is het moeilijkste wat te begrijpen valt, want dat is, schijnt erg eenvoudig te zijn. Maar dat kan wel, dat kunnen wij pas, zullen wij pas. Waarom is het? Waarom, is het niet, waarom kunnen we dat niet begrijpen? Want dat is dan pas wanneer alle lichten komen op hun eigen plaats te zitten. Pas bij de, bij de komst van de Machiach. dan komen, wat we jullie, met jullie geleerd, daadwerkelijk alle lichten zo te liggen op zijn eigen plaats. Waarom, waarom spreken we dan nu, hier dat de goed ontvangt, alle lichten in de, in de juiste volgorde. Wie kan een antwoord geven? We hebben toch gezegd dat, dat alleen na de komst van de machine zal, zal alle lichten zullen dat maar goed vullen. Ja? Waarom kunnen we dat zeggen nu dat dit nu is? Dat is gewoon door een of een andere correctie. Ja? Dat betekent in die mate waarin iemand die man opbrengt, in die mate wordt het volmaakt het bereikt. Alle vijf worden dan gevuld. Ja of niet? Dat is één ding. Wat is nog, andere, wat is nog anders? Stel, dat, stel, nu, stel nu dat alle man, alle correcties zijn al gedaan. Nou, dan alles is nu, alle man, alle vonken van het heilige zijn nu opgestegen, laten we zeggen, naar die malgoed. En de malgoed krijgt nu alle lichten die er zijn. Ja, alle vonken die moesten gecorrigeerd worden. Zij heeft dan nu op die manier ontvangen. Ja? Nou, wat, waarom dan moeten, waarom moeten we dat, waarom, moet het nog, waarom moeten we dan wachten dan voor de, laten we zeggen zo, dat wij nu een propaganda maken in de wereld. Dat door de Kabbalah kan jij bespoedigen jouw befrijding. En laten we zeggen dat de hele mensheid gaat luisteren naar ons. In ideale toestand. toestand. En de hele mensheid zegt, ja, wij doen mee. Wij doen mee, weet je wat. Ook alle talibans. Ook allemaal talibans. Hij zegt ook, wij doen mee. Nou, dus wij leggen al die wapens neer. Wij doen mee aan die, aan die uiteindelijke correctie die wij moeten nu doen. Dan natuurlijk zal sneller komen de machine. Ja, dat wel. Maar... Toch moet de Mashiach komen. Zonder de Mashiach, zonder dat licht van Ketter, kunnen we niet, niet, kan het niet tot vervulling komen. Want die, ja, waarom niet? Waarom niet? wij toch huh? Maar waarom dan niet? Omdat. Ja, goed, Henk, heel goed. Heeft iemand een iets en boys lekker Geef hem heb je gegeven mij. geef Luca Luca heeft een en dit een chocolade. Chocolade, geef direct. Hij zegt dat is <laughs> is natuurlijk geleend. Het is cake de kilim. Ja, yeah, denk de kilim zijn geleend nieuw van de bina. Ja, geweldig, geweldig, maar dan yeah. Moet ik dan naar een week in Miami, moet ik weer terug naar mijn, uh, mijn studentenkamer, weet ik. Bij wijze van spreken. Naar de Jordaan of waar dan ook. De, moet ik weer terug. Ik was in Miami, Chicago, Chicago. Ja, dat betekent ook hier. Dat de malgoed, malgoed die wel verkrijgt haar volmacht, maar niet op haar eigen plaats. Kijk nou, zij verkrijgt dat ergens, Ze moet in steeds naar de... Naar de Abewiëma moet ze opsteken om daar het goede te ontvangen. Uiteindelijk ontvangt ze zoveel goed, het goede, let op. Uiteindelijk zal ze zoveel correcties ontvangen dat zij zal wel in staat zijn, let op, om ook op haar eigen plaats van de maalgoed, van de absolute ook die lichten aan te trekken naar die naar de alle schepselen die dan in de Bria, Itzerah, was zijn. Dat kan. Na 6000 jaar ze, hoeft ze dan niet, niet meer dan naar Abouhima te komen, want dan zal zij net als Yima en toch niet helemaal voldaan. Waarom niet? Omdat ook de wereld in Bria, Itzerah, Wasiyah horen bij haar ook. Ja? Zij zijn afgescheiden van haar. <coughs> maar dat zijn haar kinderen, ook daar moet licht komen. Duidelijk. En dat kan niet. Duidelijk. Dus ook, ook dat behoort bij de maal goed. Eigenlijk is het zo, let op. Eigenlijk so, is het zo dat de hele adsiloed wat we nu zien, dus tot de parsa van de adsiloed, is eigenlijk ook, is eigenlijk net zo, is eigenlijk ook een ketter en chogma eigenlijk, net als Ketteren Gochma, en de Briai Tsaravasia is ook ten aanzien van dat algehele, is ook net eh, Bina, net als Bina, ze hier aan Pienen, maar goed, zie dat, die moet ze ook, die al die drie werelden, moet ze ook omhoog trekken, alles, waarbij dan, zoals, zoals het hier aangete, opgetekend is, let op, bria die overeenkomt met de, met de Bina, en het overeenkomt overeenkomst met het Ziran dus links helemaal die drie, onderstel van de Atsilut is, is opgetekend. En die ASIA is mal goed. Dus wat gaat het gebeuren dan? Eerst moeten al die drie werelden, alle clip, alle, alle fonken van die drie werelden moeten worden naar boven gebracht, net op dezelfde manier zoals we hebben geleerd. Dus de Bria gaat eerst. Wat wij doen is 6000 jaar. Dat is de 6000 jaar wat wij doen. Bria, eerst 2000 jaar correctie. Bria steigt op naar de Atsulu. Dan nog 2000 jaar. Yitzhira steigt op dan. Want ra komt dan op de plaats van de Bria. Yitzhira steigt op dan naar de, tot de Atsulu. Geweldig. En dan ja, Dat is dan die 6000 jaar van de correctie. En dan komt de Mashiach. Waarom? De hele bedoeling is, om het licht te brengen waar naar toe naar onze wereld, tot onder de Aziah. Want onder de Aziah betekent staat de punt van onze wereld. Ja of niet? Uiteindelijk moet het absoluut zakken na de komst van de Mashiach, moet het zakken naar onder de Eigenlijk, <coughs> ja, Want tot de Aziah kwam oorspronkelijk de kav. Ja, dat licht, oorspronkelijk kwam tot ze, ja, maar dan die, die trok zich terug, omdat er, vanwege de correctie, duidelijk, dus, na de komst van de Mashiach, wat zal gebeuren dan? De Malchut, die nu al die zesduizend jaar alleen door de geleende kilim kan licht ontvangen, ook al die vijf kilim, als het ware, al die vijf lichten ook, maar vijf lichten Alleen in die geleinde kilim. Met de geleinde kilim van de Bina. Iedereen hoort het? Maar niet in haar eigen kilim. Waar zijn haar kilim de. Waar is de eigen kilim van de. Van de absolute. Van de hele absolute. Dat zijn mijn vrienden. Dat zijn ze die Briya, et Sera ja. Dat zijn de kilim van de Bina. Als het ware, Bina, ze de van de hele absolute. Duidelijk. En natuurlijk, als zij omhoog opstegen, dan, natuurlijk wordt het uh, ontvangen dan de absolute in de geleende kilim, maar de hele bedoeling is, dat de absolute, dat het licht komt van absolute in de, in, kijk, alles wat wij ontvangen in die zesduizend jaar, is van hele absolute eigenlijk, in het algemeen. Is het alleen maar, alleen maar neffers en roach wat wij ontvangen, van algeheel, algehele absolute. Eigenlijk. Natuurlijk. Als wij nemen. Als wij betrekken ook de Bria et Zera, Sia daarbij. Dus alles, alles moeten wij zien in, concreet, in, in, in het algemene context. Of in het, in het bijzondere. Als wij absoluut het algemene nemen. Dan is dan de Bria et Zera, Sia. Dat zijn de Kilim. Van. Van. van de. Ja, de Kilim. Dus het onderstel van de absolute nou, oké, okay, op geweldig doen we dat de 6.000 jaar. We trekken dat op, onze voetjes trekken we dat op naar de absolute. Oké, okay, we hebben ons gecorrigeerd, geweldig, maar niet op onze plaats. De hele bedoeling is om het licht na de komst van de messie, dan wordt de kracht komt, waarbij ook die nog 3.000 jaar gedurende 3.000 jaar, de 3.000 correcties, komen de voetjes, ja, van het licht. Komt zakken, eerst duizend jaar, dus de zevende duizend jaar is dan de. En de zevende, juizend, de zevende duizend jaar, dat is dan de duizend jaar van Shabbat. Duizend jaar van. We zullen leren wat het is. En dan komt het de achtste duizend jaar waarbij de voetjes van de Zerampin, waarbij de Zerampin gaat doorgeven dat aan naar de Bria, Dus ook de kilim van het. Kirim, de Kabbalah van de Atsilut, gaan ontvangen licht. Dus wat nu afgescheiden is, wordt toegevoegd aan de Atsilut. Zonder dat kan dat niet. Atsilut is alleen de wereld van de correctie. Te duidelijk. De beperking Precies. Daar, daarmee daar er goed van. Dan de tweede beperking, gaat, gaat, gaat. Nog twee, nog eens chocolade, chocolade, heb je een chocolade nog? <lacht> of wil je iets anders? Of geef me een glas water. <lacht> ja? Dan gaat het weer kijken in de negende duizend jaar. Dan gaat het dat zakken weer naar de Yitzira. En dan gaat het zaken in de tiende duizend jaar naar de Sia. Dan hebben we geen tweede beperking nodig meer. Dan hebben we niet meer. Waarom? Hier in de Briai, het Sera, na 6.000 jaar, wat zit daar? Een lege plaats. Wel natuurlijk klipot, alleen de, niet klipot, alleen de overblijfselen van de klipot zitten ook natuurlijk ook zeer geraffineerde, zware klipot. En alleen door het licht, licht van Gaia, ja, dat tweede stukje van Gaya en Yechida, kunnen zij doorbroken worden, kunnen zij doorsch doorschouwen worden. En dan gaat het naar helemaal, hier tot en met en daar wordt het gezegd, uh, Bala, Bala, Hamavet Lametser, en de dood is voor eeuwig opgesloord, hier is niet meer. En de duisternis, waar, is, waar ben jij? Dat is de duisternis, dat veroorzaakt ons en de hele schepping nog de duisternis. Eigenlijk. En alleen de mens draagt bij. Alleen de mens is in staat om mee te werken, medewerker te zijn in dat geweldig scheppingsplan wat wij nu een beetje onder ogen hebben gezien. Dus de hele week probeer bijdragen. Aan het uitvoeren en vervullen van dit scheppingsplan. Mm -hmm. ja.